Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballegende Diego Maradona is overleden. De oud-voetballer kreeg begin deze maand, kort na zijn 60ste verjaardag, een hersenbloeding. Hij werd in Argentinië opgenomen in het ziekenhuis. Het leek even wat beter te gaan, maar hij is nu toch overleden aan een hartstilstand. Veel Argentijnen zijn er kapot van, zegt correspondent Mark Bessems. Eigenlijk al vanaf het moment dat het bekend werd, dat het gerucht een beetje ging, zag je dat er enorm veel eerbetonen waren. Heel veel Argentijnen die bijvoorbeeld uh, video's of foto's van Maradona uh, delen. Ja, ze kunnen gewoon niet geloven dat hun, uh, hun god er eigenlijk niet meer is. Hè. Het is een grote schok. We zagen eerder deze maand toen hij werd geopereerd, toen stonden de fanatieke supporters op de stoep van het ziekenhuis. Het is cliché, maar uh, heel erg waar. Argentinië rouwt. De president van het land zegt dat Maradona de beste was van allemaal en bedankt hem dat hij heeft bestaan. Hij heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. En er komt misschien nog een corona-app, een app waarin je een test kan boeken en vervolgens ook je testresultaat in kan zien. Die app is nog niet officieel aangekondigd, maar er wordt over nagedacht dat er straks veel meer getest kan worden door de sneltesten en de XL-teststraten. Bijna drie weken nadat Joe Biden tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd uitgeroepen... is hij nu ook gefeliciteerd door Xi Jinping, dat is de president van China. Het lijkt erop dat hij wilde wachten tot president Trump groen licht gaf voor de machtsoverdracht. Dat gebeurde eergisteren. gisteren. Nog twee en een halve week wachten en dan gaat de grootste kerstboom van Nederland in IJsselstein weer aan. Het kost wel wat tijd. Werklui zijn dagenlang bezig om alle lampjes en kabels op te hangen. Maar ze kunnen nu al haast niet wachten. Je hebt enorm behoefte aan iets om naar uit te kijken. Een stip op de horizon, een lichtpuntje. Nou, dit is een letterlijk lichtpuntje. Ja, dat geldt ook voor deze bewoners die niet kunnen wachten tot de lampjes weer branden in de gigantische kerstboom van dik 360 meter. Als je dan van ver komt, zeg maar, dan, ja, dan zie je, dan denk je, oh daar moet ik zijn. We zijn allemaal heel erg trots op. En je ziet ook mensen die expres de A2 nemen, terwijl ze naar de andere kant van Utrecht moeten. Want de reizen langs de boom. Je krijgt het weer nog vanavond steeds meer bewolking... en later kan het vooral in het westen ook gaan regenen. Morgen is het ook grijs en regenachtig. In Limburg blijft het wel droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam... staat tussen Osdorp en amsterdam Buitenvelder 3 kilometer file richting Utrecht. De vertraging is 10 minuten. Er staat een auto met pech. Er zijn twee rijstroken dicht... En verder heb je ook nog een kwartier op onthoud op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM FM breek de week. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and razor toast. To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 Gaat up your windows, turn on the music, turn on the music, when I feel that this soul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 you Making me, making me giving Oh baby, I'm guilty You. I feel it in my veins. Something about you that's making me go insane. We Baby like No. right.